Zie je nu weer. Renate Evers met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst NSC heeft zeker 35 wereldleiders afgeluisterd. Dat blijkt volgens de Britse krant The Guardian... uit een document dat is gelekt door de klokkenluider Edward Snowden. Het gaat om een intern memo uit 2006... waarin nsc medewerkers en ambtenaren bij ministeries... wordt gevraagd adres- en telefoongegevens uit hun rolodex... te delen met de geheime dienst. Namen van leiders worden niet genoemd. Volgens het memo heeft het afluisteren weinig bruikbare informatie opgeleverd. De onthulling komt op een moment dat het Amerikaanse afluisterprogramma... zwaar onder vuur ligt. Het nieuwe orkest Veelharmonie Zuid-Nederland... moet een ontslagvergoeding van ruim een half miljoen euro betalen... aan twee voormalige directeuren. Die waren in dienst van het Brabants Orkest en het Limburg Symfonieorkest, waaruit Veelharmonie Zuid-Nederland is ontstaan. Het orkest wilde beide directeuren een vergoeding betalen van 75.000 euro. Topfunctionarissen in de publieke sector... zouden geen hogere vergoeding mogen krijgen. Maar de directeuren waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. En die oordeelde dat het orkest ze gewoon moet betalen wat eerder is afgesproken in een sociaal plan. Gerard Joling en Gordon hebben met hun tv-programma... voor een stroom aan nieuwe vrijwilligers gezorgd... voor het Nationaal Ouderenfonds. In Geer en Goor, even geen centen makken... vragen de twee aandacht voor vrijwilligerswerk voor ouderen. In drie weken tijd zijn er 2000 aanmeldingen binnengekomen bij het fonds... en normaal zijn dat er ongeveer tien per week. Het Nationaal Ouderenfonds is blij verrast door het hoge aantal. De nieuwe vrijwilligers doen onder meer boodschappen voor de ouderen. Het weer. Vannacht neemt de wind toe. Morgen overdag staat er een stevige zuidoostenwind en gaat het enige tijd regenen. Het wordt 14 tot 18 graden. Zaterdag schijnt de zon geregeld en is het met zo'n 17 graden zacht. Zondag gaat het opnieuw regenen en waaien. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen.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 Eerste halte op weg naar goud. Elke topschaatsers worden er Nederlands kampioen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Ranomi Kromo-WiGiorgio heeft gebroken met haar coach Marcel Wouda. Kromo heeft na het aangekondigd een vertrek van Jaco Verhaar naar Australië... geen vertrouwen meer in de relatie met Wouda. Je moet altijd voor jezelf kiezen in de topsport. De weg naar Rio dat duurt nog uh, 2,5 jaar. En ik, uh, ik, ik was van mening dat dat niet uh, 100% gemotiveerd kan gaan bij Marcel. Het is rust in Zagreb bij PSV tegen Dynamo. Een wedstrijd in de Europa League en een wedstrijd zonder publiek. Bas Tegener. Nou, ik zou bijna zeggen, Ronald, dat is maar goed ook, want er was geen klap aan in de eerste helft. 0-0 is het, daar mag PSV het meest tevreden mee zijn, want dat heeft echt geen kans gehad. De tegenstander toch nog wel een paar. Morgen begint het Olympische schaatsseizoen met het NK afstanden. Irene Wust heeft er zin in. Ik denk dat we met z'n allen gewoon een hele relaxte sfeer zit. Een hele goede ploeg en dat we heel veel lol hebben. En ik denk dat dat inherent is aan goede prestaties. Dus wat dat betreft, ja, hopelijk kunnen we daar dit jaar seizoen op oog staan. En we praten later ook over de Franse voetbalcompetitie waar gestaakt wordt. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ranomi Kromovi-Jojo gaat dus niet verder met haar coach Marcel Wouda. De drievoudige Olympisch kampioen liet weten niet meer voor de volle 100% achter de samenwerking te staan. Ze heeft een jaar getraind onder Wouda en werd daarin wereldkampioen op de 50 meter vrije slag. En het nieuws werd bekendgemaakt door Kromovi-Jojo zelf op een nogal onconventionele persconferentie. Even kijken: YouTube. Ha, een scherm. Persconferentie. Hum, verplaatst. Naar ander scherm. Zeg maar even, zeg maar Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft 1-2. Uh, u ziet dat ik alleen aan tafel zit. We wachten nog even op uh, de hoofdpersonen. Ja, goedenavond. Een uh, beetje een onwennige situatie, moet ik eerlijk zeggen. Met uh, twee camera's uh, voor mijn neus. Uh, het is mijn debuut in... Uh... In het uh, chat, uh, sessie of hoe het ook mag heten. Dan wil ik eigenlijk het liefst eerst het woord geven aan Ranon. Nou, na vorige week uh, toen ik in Dubai en Doha zat. Ik uh, ook gekregen met Shackle vertrekt. Um, ja, nou, daar, net als iedereen uh, was het voor mij ook uh, zeer onverwacht. En dat heeft mij wel echt uh, aan het denken doen zetten. Van wat wil ik en uh, hoe ga ik de Rotorio invullen. En, uh, en uh, zit ik hier nog 100% op mijn plek en uh, ga ik dat ook nog volhouden. Um, nou, het antwoord is nee, uh, niet op deze manier. Uh, u kunt uw vragen invoeren bij de reacties. En als ik die hier zie, dan zal ik zorgen dat ze gesteld worden. Want toen was het stil. Toen was het stil, ja. Het blijft ook stil. Dat is het mooie van zo'n uh, zo chat. Een bijzondere setting, uh, kan ik wel zeggen. Lopen er bij jullie wel reacties binnen. Ranomi, heb je ook overwogen om te stoppen? Waar ga je nu trainen? Ranomi, weer een vraag voor jou. Vragen dus, heel veel vragen. Maar het handigste is toch om ze één voor één ter plekke aan de hoofdrolspelers te stellen. En dat was die persconferentie. Dus. En na afloop van die onken, onconventionele persconferentie sprak Martin Friesema met de hoofdrolspelers. Eerst Ranomi Cromy-Jojo, haar uitleg over de breuk met Wouda. Nou, het voelde niet uh, 100% perfect. Uh, ja, je, je kiest natuurlijk, je moet altijd voor jezelf kiezen in de topsport. Uh, de weg naar Rio, dat duurt nog uh, 2,5 jaar. En ik, uh, ik, ik was van mening dat dat niet uh, 100% gemotiveerd kan, uh, kan gaan bij Marcel. Zit hem dat dus vast op het programma of zit hem dat gewoon vast op het persoonlijke contact? Nou, het zit meer in het persoonlijke vlak. Uh, het coachen uh, qua, qua trainingsschema's, uh, programma's, uh, technische gedeelte is eigenlijk alles perfect gegaan. Maar het zit vooral die, uh, ja, net die uh, 0,1% die klik moeten zijn. En uh, in, in, ja, in mijn uh, ogen is dat er net niet... Ja, dan moet je heel goed bij jezelf afvragen van, ja, is dit echt wat ik wil of uh, moet ik iets anders gaan kiezen? Kun je dat eens iets concreter maken? Wat is dat dan? Wat mist hij dan in jouw optiek uh, waarvan je zegt ja, daardoor gaat het niet? Ja, dat is heel lastig te zeggen omdat het niet, uh, het, het gaat niet, het ligt niet aan programma's, het ligt niet aan... Uh... Maar het is een vorm van uh, ja, een vriendschap, een vertrouwen. En uh, het ging hartstikke goed. Het ging uh, misschien voor 99% goed. Maar ik heb wel die 100% nodig. Um, ja, en zo, zodra je aan jezelf begint te twijfelen of het uh, nou ja, wel de, de beste oplossing is. De beste keuze. Uh, dan is het voor mij tijd om, uh, om, ja, om een andere keuze te maken. Ja, je topsport gaat inderdaad natuurlijk over 100% en soms meer. Maar ja, het is natuurlijk wel een enorme stap die je neemt. En, en je beschadigt daar natuurlijk ook wel door deze beslissing. Zeker weten. En, uh, en zeker het team, uh, Marcel, uh, iedereen schrikt daarvan. Uh, ja, ik ga hier zeker ook niet vrienden mee maken. Maar goed, om, uh, om de top te bereiken ga je ook geen vrienden maken. En uh, als je de top haalt uh, heb je nog minder vrienden. Uh, ja, je moet uiteindelijk voor jezelf kiezen om, uh, om stappen te kunnen maken. En zeker nu, uh, ja, nu ik toch wel... Uh... Olympisch schoud heb gehaald uh, anderhalf jaar geleden. moet ik wel manieren vinden om mezelf te blijven motiveren. Uh, en uh, ja, Ik ben gewoon heel gemotiveerd om wel door te blijven gaan. Ja. Maar niet op deze manier. Dus, dus ik moest een keuze maken. Ik wilde een keuze maken om iets anders te doen. En uh, ja, dat, dat, dat is dit. En nu blijf je in principe wel in Eindhoven, begrijp ik. En dan ga je werken met Christian Sloof. Dat is een man die coach is, maar die veel met de open waterzwemmers uh, werkt. Dat vind ik een lastige constructie. Is ook heel lastig en dat, uh, ja, ik, weet, ik weet ook niet hoe we dat precies gaan invullen. Uh, ik heb dat vanochtend pas met Marcel besproken en, uh, en uh, een uurtje geleden pas met de zwemmers besproken. Uh, verder moet iedereen nog kijken wat hij gaat doen. Ik ga geen zwemmers meetrekken of keuzes maken voor mijn teamgenoten. Hoe de groep gaat reageren, dat, dat weet je eigenlijk nog niet. Hè? Als het zeg, zeg maar gaat om wow, dan zeg je eigenlijk ook, Marcel waarom moet je hier gewoon weg. Nee, dat is niet aan mij. En uh, ik weet ook niet of dat de juiste oplossing is. In ieder geval ga ik niet verder met Marcel. Uh, maar Marcel is wel een hele goede trainer. Dus, uh, en ik weet niet wat de andere zwemmers gaan doen. Um, ja, ik ben onderdeel van een groep. En uh, ik, uh, ik heb nu mijn keuze gemaakt. En ik laat eerst de andere zwemmers even zwemmen. En dat beslis je ook niet in een uur. En, uh, maar goed, uh, ja, daar moeten we echt over praten. En uh, goed uh, plannen over maken wat dat precies gaat inhouden. Wie waar gaat zwemmen en wie welke keuzes gaat maken. Afgelopen week werd ook bekend natuurlijk, of twee weken terug inmiddels, uh, dat Verharen naar Australië gaat. Die was natuurlijk technisch directeur, kwam hier heel veel in Eindhoven en die hield altijd wel een oogje in het zeil. Heeft deze keuze daar ook mee te maken, dat, dat het feit dat Verharen weggaat? Ja, in zekere zin wel. Het is misschien, uh, ja, is dat misschien net het druppeltje geweest uh, wat de emmer deed overlopen. Uh, met name de keuze dat Jacco uh, ja, een keuze heeft gemaakt en kiest voor zichzelf en... Uh, gewoon een nieuwe uitdaging aangaat, heeft mij doen denken van, ja, goh wil ik nog 2,5 jaar zo verder uh, en uh, laat het zijn gangetje gaan en uh, waar het ook prima gaat. Of kies ik wel voor het aller, uh, ja, hetgene wat mij echt uh, het beste lijkt. Um, ja, en of je een goede keuze maakt, weet je achteraf pas. Maar op dit moment weet ik wel, als ik zo doorga, dan, uh, dan blijft het in een slakke gangetje gaan. En uh, ze ongetwijfeld kunnen blijven zwemmen, maar niet, uh, niet het maximaal uit mezelf halen. Um, en is de kans nog aanwezig? Dat je dit even aankijkt en dat je dan misschien naar het buitenland gaat. Misschien met Verharen meegaat naar Australië. Want heeft ongetwijfeld een goede coach daar voor je. Nou ja, uh, nee. Uh, Australië is, uh, nou, was, was een optie. Ik heb echt goed nagedacht wat, uh, wat wil ik. En kwam uh, kwam heel snel tot de conclusie. Kijk, zwemmen, dat blijf ik gewoon doen. Uh, ik woon heel graag in Eindhoven. Heb hier mijn vrienden. De, de trainingsgroep is ontzettend goed. En het begeleidingsteam daaromheen. Uh, en de krachttrainer, fysiotherapeuten, arts. het hele team eromheen, uh, Bevalt me ook ontzettend goed. Um, dus eigenlijk is er geen reden voor mij om weg te gaan. kom nog bij dat Jaco in Australië niet uh, aan de badrad gaat staan om training te geven. Maar um, ja, wat, uh, wat meer op de achtergrond functie gaat krijgen. Dus uh, er is zeker geen sprake van om naar Australië te gaan en uh, weer bij Chaco te gaan. Nou, toch dat ik het even goed scherp heb. Je gaat dus nu tijdelijk aan de slag met, met, met Christian Sloof of misschien langer. Zou je met hem door kunnen gaan tot Rio? Of moet hier dan, als het aan jou ligt, een andere man komen die, die het voor het zeggen heeft? Nee, het idee is wel, het plan is om dat gewoon tot aan Rio met Christian te blijven doen. Uh, ja, ik wil gewoon die keuze maken en ik, uh, ik uh, heb heel veel vertrouwen in dat hij zich ontwikkelt. Op dit moment is het natuurlijk, uh, ja, is het hele jonge trainer en die komt net kijken. Maar ik denk dat hij de capaciteit heeft en uh, ja, het inzicht heeft om een hele goede coach te worden. En uh, het is niet de bedoeling om nog te schuiven in de komende jaren, dus uh, daar ga ik ook niet van uit. En dat zei Kromo in gesprek met Martin Vriesema. En die ging vervolgens verhaal halen bij Marcel Wouda. Ja, het is gewoon een enorme teleurstelling. Ik hoorde het vanmiddag. Uh, ze heeft mij vanmiddag zelf geïnformeerd, wat natuurlijk wel heel prettig is om dat via die manier te horen. Uh, ja, weet je, je, dan ga je toch... Ik sta volledig achter het programma wat, we hebben, wat, we hebben, wat ik heb neergezet hier. En ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat het een geweldig programma is en dat het ook het beste programma is wat ik kan geven, wat ik kan leveren. Ja, en als een sporter daar maar uh, voor 99,9% vertrouwen in heeft en dan op die 0,1% op die klik of op die 1% als je dat die klik noemt, dat dat te, te weinig is. Ja, dan, dan moet je als sporter ook wel op zoek gaan naar dat programma wat dat wel allemaal biedt. Begrijp je er iets van? Ik bedoel, je snapt het fenomeen dat iemand 100% achter jou moet staan. Maar jij zegt dit is mijn beste programma wat ik kan schrijven. Uh, zoek je het ook in de persoonlijke sfeer in die zin? Nou ja, als je het over een klik hebt met iemand, dan gaat het over van ja, hoe, hoe ga je met elkaar om en hoe klikt dat en heb je lol met elkaar en uh, ja, ik ben een vrij serieuze persoonlijkheid, dus misschien dat je daarin moet zoeken. Maar voor op jou persoonlijk, uh, wat betekent dit? Nou, voor mij persoonlijk uh, is het natuurlijk een, op de eerste plaats een, aller, een enorme teleurstelling. Op de tweede plek wil ik gewoon eens even, uh, het is ook voor mij heel vers en nieuw en ik wil gewoon eens even goed nadenken van ja, wat. Wat zijn hier nou de consequenties en de gevolgen van voordat we ja, verder gaan? Ja, want je zou kunnen zeggen als een topper het niet in mij ziet zitten hier in Eindhoven. Dan, dan heeft dat consequenties voor mijn positie? Nou, nogmaals, het is allemaal heel vers en nieuw. Ik wil daar gewoon eens rustig over nadenken. Natuurlijk, voor mij persoonlijk is dit een, een, een drama. Maar ik, je bent als coach wel... Je grootste doel is om sporters... ...te helpen, te begeleiden om hun dromen te bereiken. En uh, ja, Renomi geeft aan dat ik die persoon niet ben. Dus uh, dan is het belangrijk dat je, dat je daar ook niet meer als persoon wil gaan staan. Dus uh, dat is op dit moment wat duidelijk is. En uh, hoe de situatie verder gaat worden, dat wordt wel over in de komende weken wel duidelijk. Ben je boos op Renomi? Nee, ik ben niet boos. Ik, denk, uh, ik ben teleurgesteld. Ik vind het wel heel knap dat je als sporter wel dit soort trajecten ingaat. En dat siert je ook als sporter. Uh, maar dat is natuurlijk redenatie, hè, de teleurgestelling die overheerst. Marcel Wouda zei dat. We praten zo verder over die breuk tussen Kromo en Wouda. Maar eerst even naar het voetbal. Dynamo het zaak heeft tegen PSV. Wordt het al beter, Bas Tegner? Nee, niet echt. Maar PSV krijgt wel een vrij schop... omdat Jozef Zoon, pootje wordt gehaakt door Pivaric. Dat gebeurt een centimeter of twintig buiten het Kroatische strafschopgebied. In afwachting daarvan gaat de ploeg eerst wisselen. De Kroatische ploeg bedoel ik dan Samir... Een in Brazilië geboren Kroaat gaat naar de kant en Chop, een aanvaller, komt er voor hem in. Maar wat blijft staan is een vrij schop voor PSV. De ploeg is dus totaal nog niet gevaarlijk geweest. We zitten in het begin van de tweede helft, minuut 53, het is 0-0. De ploeg uit Kroatië, Dynamo Zagreb, is al wel een aantal keren gevaarlijk geweest. heeft goals kunnen maken, met name na een ongelooflijke kans van Soudani na een half uur. Maar die stuitte op Titon die, die een goede redding in huis had. Een slecht uitgespeelde counter van Dynamo toen. En nu dus de vrij schop voor PSV. Dat wordt echt de eerste keer dat PSV gevaarlijk kan worden. Maar Her staat daarbij. Uh, is uiteraard niet de enige. Want Depay heeft zich daar gemeld. Die kan dat goed. Toivonen staat er ook bij. En de bal gaat recht in de handen van de keeper. Dat was allemaal niet zo gevaarlijk als leek. Het is uiteindelijk Schaars die schiet... In afwachting van uh, zeg maar alle aangewezen schutters die dat in de afgelopen weken al bewezen hebben... keken niemand naar schaars, maar die stond er wel en die bal met een boogje om de muur. Maar uh, in de handen van de doelman, Zelenica, die heeft dus eigenlijk nog niet zoveel te doen gehad. En dan nog even over waarom zit er nou eigenlijk geen publiek. Dat heeft te maken met een straf die Dynamo Zagreb opgelegd heeft gekregen van de UEFA... omdat de supporters, niet voor het eerst moet je dan erbij zeggen hier, zich hebben misdragen. Racistische dingen geroepen. En uh, vandaar dat er vanavond in dit Maximierstadion, waar toch normaal 40.000 mensen in passen... dat er eigenlijk helemaal niemand zit. Een paar uh, plukjes links, een paar plukjes rechts. Strikt genomen hebben beide ploegen de mogelijkheid gekregen om nog 75 kaartjes uit te delen aan mensen. En daarmee is de koek op. Ja, er zitten wat journalisten. En dat is het dan. PSV, zo hopen we dan maar, bij die 0-0 stand na 55 minuten... zal zich na die mogelijkheid van zo even met die vrij schop van schaars wat herstellen... En misschien is het zelfs zo dat de tegenstander een klein beetje geschrokken is. En voor het eerst gaat nadenken dat het misschien aan die kant ook wel eens mis zou kunnen gaan. Want daar hebben ze geen enkele aanleiding toe gezien. Tot dusver om dat te denken. PSV valt aan. Linkerkant. de, de paai. Zou dan met een actie moeten komen. Neemt de bal aan. Wacht, wacht, wacht, wacht. En wie komt er dan eigenlijk als steun? Schaars. Die wil de bal meenemen. Maar doet dat zo onhandig dat hij hem onmiddellijk weer kwijt is. Nee, het lijkt er op dat PSV niet zijn avond heeft. En ik vraag me ook af of PSV zijn avond nog gaat vinden <laughs> ook. Want uh, het lijkt voorlopig al 55 minuten echt helemaal nergens op. En wij praten door over zwemmende breuk... tussen Kromo Jojo en uh, Marcel Wouda... met zwemcommentator Jeroen Guter. Goeiedag, Jeroen. Goeie avond. Uh, deze conclusie die Kromow heeft uh, getrokken... Uh, komt voor velen misschien onverwacht... maar zij heeft er goed over nagedacht. Zes. Maar wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd? Ja, uh, ik denk dat uh, de eerste gedachten om tot deze stap te komen zijn gekomen... ...direct nadat Jaco van Haar uh, besloot om zijn carrière voor te zetten in Australië. Nou, ze is op reis gegaan. Ze heeft uh, vorige week wedstrijden gezonnen in het Midden-Oosten in Dubai en in Doha. Een uh, paar dagen geleden teruggekomen en toen eigenlijk niet meer op de training verschenen... ...onder het mom van ziek, niet lekker... Maar in de tussentijd blijkt ze dus gesprekken te hebben gevoerd met NOC NSF, met mensen van de KNZB. En met een aantal vertrouwelingen, dat zullen onder meer Jacques Overhade en Pieter van der Hogeband zijn geweest. En uiteindelijk is ze dus tot deze conclusie gekomen, stoppen met Marcel Wouda en door met Christian Sloof. Nou, vanochtend uh, heeft ze dat uh, Wouda laten weten. Die wist van niets, dus die, die wist niet wat die uh, meemaakte. Vervolgens is dat uh, gecommuniceerd naar de zwemmers... dat er een uh, mededeling zou komen voor de, de middagtraining om vijf uur. En uh, toen heeft uh, Kroon Jojo uh, bekendgemaakt dat ze zou stoppen bij Marcel Wouda. En daarna kwam dus die uh, surrealistische persverklaring... waarbij de hoofdrolspelers verharen Kroon Jojo. En Marcel Wouden achter een tafeltje zaten voor een, een camera waarmee ze via internet konden communiceren met uh, journalisten. Ja, um, een ongelooflijke dag natuurlijk. Ja, uh, je noemde al het vertrek van Jacques Verharen. Uh, was hij een soort van tussenpersoon waardoor het enige tijd nog wel ging? Nou ja, om te beginnen is hij natuurlijk de man die uh, Kromi Jojo Groot heeft gemaakt als zwemmer. Hij heeft haar geleid... En geloopt naar die twee uh, gouden medailles in Londen. Daarna is uh, Van Haren uh, zich uh, volledig gaan uh, richten op zijn werkzaamheden als technisch directeur. Is Marcel Wouden haar trainer geworden. En dat, uh, dat heeft een jaar lang ja, op het oog goed gewerkt. Want de resultaten in Barcelona tijdens het laatste wereldkampioenschap afgelopen zomer. Die waren absoluut niet slecht. De wereldtitel op de 50 meter vrije slag. Derde plaats op de 100 meter vrij en dat uh, na een jaar waarin natuurlijk toch ook uh, de focus niet helemaal op trainen had gelegen. En je kon echt zien dat, uh, dat, dat Kromwe Joy als zwemmer toch ook weer stappen had gemaakt. Het was technisch allemaal beter. Heel veel aandacht besteed aan uh, keerpunten, aan de starts. En dat, uh, dat, dat leek een, een hele goede samenwerking te zijn. Maar ja, dan, dan hoor je nu als je, je gaat verdiepen in de materie. En toch ook andere verhalen, dat het al, uh, al best wel een uh, problematische relatie was... tussen trainer en, uh, en pupil. En, uh, maar goed, het feit dat, dat Chaco nu is, uh, is weggegaan... die was natuurlijk zijdelings nog altijd betrokken bij de gebeurtenissen... ook in Eindhoven en tijdens grote toernooien. En dat hij nu weg is gegaan naar Australië... ja dat, uh, dat heeft natuurlijk toch wel iets losgemaakt bij Kromi om uh, ...plotseling het over een heel andere bocht te gooien. Ja, ze zei ook dat het uh, sociaal niet klikte. Dat betekent dat ze toch een verschillende mentaliteit hadden? Ja, Renomi is natuurlijk echt de, de topsporter puur zang. Voor haar telt maar één ding. En dat is, uh, een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen. En het maakt niet uit hoe ze uh, dat doel moet bereiken. Dat zal ze bereiken... Uh, Marcel uh, Wouda is een, uh, is, een, is een echte trainer. Heel empathisch. Maar misschien ook wel uh, meer trainer dan coach. Uh, wilde nog wel eens wat uh, nerveus zijn op wedstrijddagen En dat is eigenlijk wat je als... Als atleet helemaal niet wilt, hè? dan wil je ook gewoon dat, dat degene met wie jij samenwerkt. Mm -hmm. datzelfde uitstraalt als jij zelf doet. Dus misschien dat dat wel een reden is geweest. waarom uh, Comi Joy al wat, uh, wat, wat langer lichte problemen had met Woude. En dat kon ze ondervangen doordat Verhaer er altijd wel bij in de buurt was. En Ja, goed, die hadden natuurlijk uh, een hele andere manier van, uh, van werken. zeker op wedstrijddagen. En uh, ja, als, als Verhaer dan laat weten dat hij naar Australië gaat. dan uh, is het voor Comi Joy plotseling uh, een situatie waarin ze zichzelf niet meer... Uh, die wedstrijden ziet winnen. Ja. Het wouden aan haar zijde. Dus, dus moet het dan ook meteen anders. En dan gaat het ook meteen anders. Ja, daar zie je dus ook wel echt... dat uh, de, de, de absolute topsporter... zich onderscheidt van een, uh, van een misschien iets minder... Uh, mindere topper. Omdat die die beslissing niet zal durven nemen. En Kromi Jojo, die heeft natuurlijk maar één doel voor ogen... dat is weer goud winnen in, in Rio de Janeiro in 2016. Zij schat nu in dat dat met Wouda niet kan. Dus ja, dan gaat het op een andere manier. En dan gaat het met uh, uh, in dit geval Christian Slav. Ja, er um, ja, is meteen een meer ontwikkeling. Want Bastiaan Leijzen heeft ook al meteen gezegd, de rugzwemmer. Eh, ik besluit om ook te stoppen bij Wouda. Is, is dit het begin van het einde voor Wouda? Ik ben bang van wel. Ja, ik ben bang van wel. Want je krijgt nu een situatie waarbij de, de assistent trainer... plotseling met de belangrijkste zwemmer gaat werken. En er stapt er nu al eentje over. Misschien dat er nog meer gaan overstappen. En dan sta je daar als voormalig hoofdtrainer... in hetzelfde bad naast te werken met nog een ja, groepje... Ja, dat vooral, in he, hetzelfde bad, ja. Ja, ja dat, dat is heel moeilijk. Plus, wat, wat gebeurt er met alle expertise in Eindhoven? Er is een enorme... Uh, hoeveelheid mensen die betrokken is bij uh, de totstandkoming van topprestaties. En dan gaat het niet alleen om uh, fysiotherapeuten, diëtisten, nou, noem maar op, mensen uit de medische hoek, maar ook uh, dat, dat InnoLab, uh, de, de, de cameramensen die, uh, die ervoor zorgen dat alles goed gefilmd wordt, uh, waarbij allerlei uh, ...beelden worden gebruikt om, uh, om beter van te worden en te leren. Moet dat dan worden opgedeeld? Gaan die naast elkaar werken met die trainers? Ja, dat is natuurlijk heel problematisch. Dus ik ben bang dat Marcel uh, uiteindelijk tot uh, de conclusie moet komen... ...dat het voor hem uh, zo goed als onmogelijk is om, om door te gaan in Eindhoven. En daar zal binnen de KNZB ook alweer over gesproken worden... Tussen, tussen directie en bestuur en, en, en de technisch directeur natuurlijk ook. Dus het ja. zakken van haar dan gaat ze daar ook wel over buigen. Ja, wat er ook nog mee speelt. Uh, Wouda is ook de coach van Femke Heemskerk. En die laat juist weten dat ze erg prettig samenwerkt met Wouda. Het nieuws viel haar zelfs rauw op haar dak. Eigenlijk is alles nu een beetje op de schop. En niemand weet niet echt waar hij aan toe is. Behalve Dan Renomi. Die voor haar is wel duidelijk. Uh, maar ja, voor ons nog niet helemaal. Begrijp je iets van haar uh, kritiek? Nou kijk, uh, ik vind het sowieso heel moedig dat ze aangeeft dat ze... Uh, weet je wel, oké, okay, ik, ik voel die chemie blijkbaar dus niet. Dus ik ga hier niet mee verder. Kijk, daar heb je veel moed voor nodig. Uh, alleen het vervelende aan is, is dat het uh, voor iedereen in deze groep nu de, uh, de consequenties heeft. En dus ook voor mij. En, Kijk, los daarvan vind ik het knap dat ze dat doet. Maar omdat ik hier nu ook mee te maken heb, vind ik het dus heel vervelend. Dus dat heeft niks met renomie te maken. Maar met de situatie dat ik hier nu ook mee moet dealen. Terwijl ik eigenlijk... Uh, ik heb bewust voor Marsewaardag gekozen. Ik heb bewust voor Eindhoven gekozen. Ik, ik woon hier net. Ik voel me super fijn. Ik voel me hier thuis. En nu, nu staat alles weer op losse schroeven. En dat, ik was er net aan het aandraaien. Dus uh, dat is voor mij wel heel vervelend, ja. Alles staat op losse schroeven. Bedoel je daarmee dat de consequentie hiervan is... dat Marcel Moudenhuis zo goed als zeker weggaat? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is voor hem natuurlijk ook heel vervelend. En, uh, uh, kijk, Ronomi zal nu gaan werken met Chris. En we gaan nu dus kijken wie dat ook wil en wie dat niet wil. En, uh, maar een situatie waarin Chris en Marcel naast elkaar werken... Uh, dat, dat, dat zal wel heel lastig zijn. Dus ik weet niet of dat überhaupt werkt... als ze dat beide zouden willen. Uh, dus... Ja, ik moet ook goed gaan nadenken wat ik wil. Want ik, wil, uh, ik heb ook gekozen voor dit team. Ik vind het team fijn. Ik leer veel ook van Renomi en ook uh, van die, die jonge meiden en uh, de jonge, jonge boys. Dus, uh, en ik, ik vind het super fijn om met hun te trainen. En ik, ik voel ook eigenlijk dat ik, uh, dat ik ook goed in het team pas. Dus ja, dat, dit komt gewoon uh, echt uh, heel rauw. Je zei net, uh, ja, ook de rest van het team moet zich gaan uitspreken. Of misschien wel voor Christian of voor Marcel. Heb jij het gevoel dat meer mensen voor Christian Sloof gaan kiezen? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, alleen, kijk wat... Ik ben eigenlijk net een beetje anders dan de rest van de groep. Omdat uh, toen Jacco had besloten... oké, okay, ik, ik wil alleen technische directeur worden... en ik geef het coachje op... Uh, hadden de zwemmers die onder Jacco trainen niet de keus... ja, uh, yeah, oké, okay, uh, Marcel wordt jullie trainer. Uh, even kort door de bocht gezegd. Kijk, ik heb bewust voor Marcel gekozen. Dus... Um, dat is een heel ander verhaal. Dat is een hele andere insteek. Ja, maar jij bent toch bang dus dat hij weggaat? Ja, daar ben ik bang voor, ja. Femke Heemskerk. Ja, die is dus, uh, Jeroen Gutter, uh, zelfs blij met Wouda. Uh, eerder waren al Hinkelien Schreuder en Sharon van Rouwendaal die, die opzegden hun uh, samenwerking met, uh, met Wouda. Het is dus wel een idiote situatie geworden op deze manier, hè? Ja, als we even inzoomen... op situatie van Femke Heemskerk, voor haar is dat echt een, een drama natuurlijk. Ze heeft twee jaar in Marseille gezeten. Dat is niet geweldig gegaan. Ze is daar echt op achteruit gegaan. Ze is een minder goede zwemster geworden. En je kon echt zien dat ze nu weer enorme stap aan het maken was. En ze is natuurlijk toch de tweede zwemster van Nederland achter Kromi Jojo. En wordt nu plotseling geconfronteerd met het besluit van Kromi Jojo om Wouda aan de kant te zetten. En dan... Ja, wat, wat er dan uh, als er dan puinhoop aan het roken zijn, dat zal uh, Komi Jojo verder een zorg zijn. Want zij kiest voor haar uh -huh. weg. En, en Heemskerk staat nu voor een voldoende feit. Want straks is haar trainer helemaal weg uit Eindhoven. En wat moet ze dan? Het is nog helemaal onduidelijk waar Wouda dan eventueel naartoe gaat. Uh, dus het wordt een kwestie van blijven en dan, nou ja goed voor haar is het allemaal uh, heel lastig en, uh, en, en voor Wouden zelf wordt het natuurlijk toch ook wel heel moeilijk en vanuitgaande dat hij, uh, dat hij, dat hij niet doorgaat in Eindhoven en uh, de meeste voortekenen wijzen daar wel op, waar ja. moet hij dan terecht en ja betekent dat dan dat een aantal zwemmers naar de Eindhoven de stap uh, maken om met hem mee te gaan naar misschien Amsterdam of misschien uh, zelfs Drachten waar het derde Nationale steunpunt is. Uh -huh. ja, het is allemaal uh, even koffiedik kijken op dit moment. Ja. Maar moeilijk is de situatie wel, ja. ja. Ten slotte ken jij Chris Loof? Ja, ik heb hem een uh, paar keer gesproken. En, uh, Wat is dat voor iemand? Uh, nou, ontzettend leuke gast. <laughs> Houdt enorm veel voetbal. Dat is ook altijd meegenomen. <laughs> ja, dat... En uh, het is een ja, talentvolle coach. Hij heeft uh, met, uh, met talentvolle zwemmers gewerkt. ...en daar uh, goede resultaten mee behaald. Uh, Zijn beste resultaten heeft hij eigenlijk behaald... ...met uh, Ferry Weertman de open waterzwemmer. Uh, ja, de trainer die, die net aan het opkomen is... ...een beetje uh, onder de vleugels van uh, Van Verhaar ...en uh, met name Wouder heeft uh, gebivakkeerd. Maar goed, of hij nou de trainer is... ...die uh, Kromi Jojo straks gaat leiden... ...naar uh, nieuwe Olympische titels in uh, Rio de Janeiro... ...ja, dat moet ik nog wel even zien... ...want uh, dat heeft hij nog uh, niet bewezen... Uh, dat zegt overigens helemaal niets... want uh, Van Aden had ook nog niets bewezen... voordat hij ging werken met uh, mm -hmm. de hoge band en, uh, en de bruin. Maar um, als je dat uh, in schouw neemt... vind ik het al met al toch wel een heel risicovolle stap... om, uh, om die nu te zetten. Aan de andere kant, Rio is al een eind weg... Dus uh, mocht het allemaal uh, toch niet blijken te werken, dan is er nog tijd om een, uh, een uitvalsweg uh, te vinden. Jeroen Gruten, bedankt. En ik neem aan dat jij ook benieuwd bent hoe het bij uh, Dinabo zaken hebt tegen PSV is. Bas Tegeler. Ja? ja, over een goede gast gesproken die wel van voetbal houdt. Uh, <lacht> 67 minuten gespeeld. 0-0 is de stand. PSV krijgt wat meer pit. Zo in de laatste 10 minuten heeft hij een paar kansjes gekregen. De vrije schop van Schaars, daar hadden we het al over. Even later een vrije schop van Depay vanaf de andere kant. Nou, die kan dat zeker goed. Mikte op de kruising, denk ik. Maar de bal zeilde daar net een decimeter of anderhalf twee aan voorbij. En uh, drie minuten later een hoekschop van PSV. Die eigenlijk in een variant laag voor het doel kwam. Depay kwam naar de bal toe richting de eerste paal. En wilde eigenlijk schieten. Dat zou venijnig kunnen zo. In die korte hoek maar maaide een beetje over de bal heen. Dacht nog dat er een herhaling of een herkansing zou komen. Die kwam er eigenlijk ook niet. Maar zo heeft PSV toch wat van zich afgebeten. En is het wat boven komen te liggen in de laatste 10 minuten. Er is gewisseld ook. Nou zal dat niet alles meteen zeggen. Want dat is de ene linksback eruit Willems en de andere Tamata erin. Maar PSV wint wat meer duels. Is feller. De paai nu die naar binnen draait vanaf de vleugel. En dan bijna karakteristiek probeert om krachtig uit te halen. Dat doet hij ook wel. Maar raakt de bal veel op de buitenkant van de voet. En die bal die schiet al meters naast. Het is in ieder geval leuk om te zien dat nadat we echt een uur lang... zeker vanuit Nederlands perspectief in slaap zijn gevallen bij deze wedstrijd... nu langzamer zeker ontwaken. En uh, een elftal gaan zien voor, laten we dan maar aannemen de laatste 20 minuten... dat in ieder geval bereid is de mouwen op te stropen en energie in de wedstrijd te steken. En dan tot de conclusie te komen dat je dan eigenlijk vrij makkelijk... die Dynamo Zagreb de baas bent. Want uh, nu blijkt dan toch dat PSV eigenlijk helemaal niet hoeft te verliezen. En in het eerste uur met al die mogelijkheden voor Dynamo Zagreb. En daar zitten echt grote kansen bij. Hebben we dat gevoel toch eerlijk gezegd niet gehad. Kortom, de bal is rond. Dat is gelukkig altijd het geval. Dat blijkt ook vanavond maar weer na 69 minuten. Doelpunten in uh, Zagreb zagen wij nog niet. Langs de lijn altijd op 1. I've been Williams was dat met Happy. AZ speelde vanavond zijn derde wedstrijd in de Europa League... helemaal in Kazachstan tegen Shakhtar Karagandi. Het werd 1-1. Andy, uh, jij zag die wedstrijd. Uh, moet AZ een beetje tevreden zijn met het resultaat? Ja, daar moeten ze dik tevreden mee zijn. Want uh, ik moet het helaas zeggen... Shakhtar Karagandi werd trouwens niet in Karagandi gespeeld... maar in Astana, omdat het stadion voor Karagandi... niet voldoet aan de eisen. 4400 kilometer van ook uh, maar verwijderd. Astana Arena. Uh, de, de ploeg Shakhtar die was beter. Uh, kreeg uh, enorme kansen in het begin van de wedstrijd al. Door slordig verdedigen. Met name Leeuw zat niet in de wedstrijd. En na elf minuten kwam, uh, kwamen de Kazakken ook op uh, een edel voorsprong. Finonchenko, aardige voetballer. Lijkt sprekend op Phil Collins. Ik weet niet of hij ook zo mooi kan zingen. Maar hij kan hm. wel voetballen. De aanvoerder, ook de enige uh, die geboren is in uh, de stad Kadaghandi... en uh, zijn hele leven daar dus al uh, speelt. Hij scoorde 1-0. En een kwartier later de enige kans in de eerste helft voor AZ... Uh, werd eigenlijk uh, meteen benut door Johan berg Goedmoenson. Ging een prachtige paas van uh, Matthias Johansson de rechtsbek aan vooraf. En toen was de rust, 1-1. En in de tweede helft meteen een uh, grote kans voor Ch Kichinchenko. Dat is echt iemand die heeft zoveel kansen gehad. Die heeft er 400% kansen gehad. Drie keer alleen uh, op keeper uh, Esteban afgelopen. Maar die uh, scoorde dus niet. En toen heb ik nog uh, genoteerd een voorzet van Berens op Johansson... Uh, Simsevic haalde de bal van de lijn en een voorzet van Berens... en een kopballetje van Johansson. Maar daar bleven bij dus 1-1. En uh, op dit moment speelt Pauk tegen Haifa. Dat is de andere wedstrijd in groep L. AZ staat nu dus op vijf punten en Shakhtar op twee punten. En ik denk dat AZ hier wel uh, uh, tevreden heeft het inmiddels he? gewonnen met 3-2 van Maccabi. Eh. Ah, oké. Okay. Dus weer dus op zeven punten. Ja, ja. En Haifa op één punt en Shakhtar op twee punten... en uh, AZ dus op vijf punten. Ja, Laten we nou wel zijn, als je zelfs deze pool niet uh, door zou komen... je moet bij de eerste twee komen, dan moet je echt stoppen met voetballen. Ja. Uh, 4.400 kilometer, uh, een reis die ze meteen na de wedstrijd weer terugmaken. Ja. Uh, dat is niet een lekkere voorbereiding voor de wedstrijd zonder tegen Pek vol, hè? Nee, nee, niet echt. Maar ook het, het, het weer, het was daar rond het vriespunt. Uh, steenkoud op een kunstgrasveld. Uh, nee, het was allemaal geen, uh, geen feest om daar naartoe te moeten. Naar de kampioen van Kazachstan. Die overigens, dat was wel aardig, op het nippertje door uh, Celtic was uh, uitgeschakeld. In de voorronde van de Champions League. Ze wonnen thuis met 2-0 en verloren uit. Echt op het nippertje, uh, waardoor ze... Uh, Celtic dus doorging in de Champions League. En onder andere tegen Ajax speelde, daar weten we alles van. Uh -huh. uh, ze zijn dus nu op weg naar huis. Ze zitten al in het vliegtuig, AZ. En hopen morgen aan te komen. Uh, wat wel aardig was, er is een tijdsverschil van vier uur. En de uh, advocaat heeft steeds uh, de klok aangehouden zoals hij in Nederland is. Dus de uh, klok liep steeds uh, hm. vier uur achter. En het uh, was wel vreemd toen hij om um, um een uurtje of uh, uh, twaalf uh, om het ontbijt vroeg. Oké, okay, niet bedankt. AZ, dus 1-1. Europa League voetbal. We mogen er blij mee zijn, Bastigler. Ja, hartstikke leuk. Het is uh, bij het Zagreb PSV genieten. Al 75 minuten lang. Als je tenminste kan genieten van het totale niets. Nu trouwens wel een beste kopbal van Toyvonne, Waar in het lege stadion, wegens gebrek aan toeschouwers. uiteraard niemand uh, kan juichen. Want ja, zonder mensen gaat dat nou helemaal niet. Maar dat was een beste kans voor PSV. Kwartiertje voor tijd. En misschien wel de eerste keer, kijk ik even snel. Ja, het is inderdaad de eerste keer dat PSV, laten we zeggen, een uitgespeelde kans krijgt. Want er zijn toch twee, drie gevaarlijke momenten geweest met een keer een vrij schop of een hoeschop. Maar dit is voor het eerst dat er iets wordt uitgespeeld, als je het tenminste zo mag noemen. Want wat eraan vooraf gaat is een lange trap van achteruit. Weliswaar bewust gegeven, met gevoel gegeven door Bruma. Die komt dan op het hoofd van Toivonen, maar de keeper redt. En zo heeft de beste man in het doel van Dynamo Zagreb, Oliver Zelinica. in ieder geval het gevoel dat hij meedoet. Want uh, ja, die heeft dus niet zoveel te doen gehad. Dynamo Zagreb heeft de betere kansen gekregen, zoals al eerder gezegd. Junior Fernandes, eigenlijk in de tweede helft, de gevaarlijkste man. Die heeft uh, twee, drie mogelijkheden gehad. Een keer een kopbal uit een hoekschop. Een keer een schot uit de tweede lijn dat overging. speler die trouwens wordt gehuurd van Bayer Leverkusen. Zoals het toch wel weer een bonte verzameling is van uh, spelers uit allerlei winstreken. Samir, die inmiddels al uit het elftal is gehaald, is een tot Kroaat genaturaliseerde Braziliaan. Uh, we hebben nog een min of meer bekende verdediger in het veld staan. Jozef Simunic. Die kennen we nog van Hertha BSC. Waar hij acht jaar speelde in de Bundesliga. Uh, hoofdzakelijk in de Bundesliga moet je daarbij zeggen. Terwijl nu het zaakje nog maar een keer komt. Via Chop aan de rechterkant van het veld. Dat is een van de invallers. Die loopt zich stuk op de verdedigers van PSV. Hendricks in dit geval. En nou is eigenlijk de vraag. Gaat die bal over de zijlijn of over de achterlijn? Het is de zijlijn geworden. Zo dicht gebeurt het dus bij de cornervlag Zodat er een ingooi gaat volgen. ...voor Dinamo Zagreb. En die bal gaat genomen worden door eh, Pinto, een Portugees... ...die rechter is. Nou, die kan een eind gooien, zegt. Die bal blijft een beetje hangen. PSV-verdedigers verkijken zich er wat op. Wordt die toch weggekopt. Uiteindelijk door Bruma. Komt per keer aan de post weer terug. En dan is er nog een keer het hoofd van Bruma en is de bal echt weg. En die bal wordt dan even later door Zoon over de zijlijn getrapt. Die doet dat heel slim via een tegenstander, zodat PSV de ingooi mag gaan nemen. Van zeg maar, de grip waar ik het even eerder over had en het gevoel dat PSV wat meer pit en wat meer energie kreeg... en wat meer boven kwam te liggen is eigenlijk in de minuten daarna niet veel meer te zien geweest. Dat is een kortstondige opleving geweest van een minuut of tien en daarmee moeten de Eindhovenaren het dan maar doen. En ik krijg langzaam het gevoel dat PSV denkt als we hier een puntje pakken vinden we het eigenlijk prima. En dat is dan de uh, conclusie 13 minuten voortijd. Waar de conclusie ook is dat er eigenlijk gewoon nog steeds geen klap aan is. <laughs> de spanning onder de schaatsers stijgt. Want na uh, zes maanden van hard trainen begint morgen het Olympisch seizoen. Op de Nederlandse kampioenschappen afstanden in Tjalf... kan iedereen eindelijk zien hoe goed ze zijn. Een vooruitblik van Steven Dadeboud. Sven Kramer, Irene Wust en Michel Mulder. Alle drie verdedigen ze morgen hun nationale titel... Alle drie maken ze over vier maanden kans op goud in Sochi. Op de vijf kilometer won Kramer vorig jaar verrassend op het NK. Verrassend omdat de Olympisch kampioen van Vancouver op de terugweg was van een rugblessure. Nu verschijnt hij voor het eerst in jaren fris aan de start van het seizoen. Ja, ik, uh, uiteindelijk uh, na, na een goede zomer gaat iedereen wedstrijd rijden En dan uh, kun, uh, kun je niet concluderen dat we het niet goed hebben gedaan, denk ik. Dat is wel slecht geweest. Als je naar je eigen situatie kijkt, je bent al slechter het seizoen ingegaan qua blessures. Ja, ja. ik heb uh, afgelopen jaren wel veel uh, ongemak gekend. Vooral in de laatste, laatste zomermaanden richting de winter. En uh, ja, Dat is nu eigenlijk heel goed gegaan. Ja. Is dat geluk? Nou, nah, dat, dat is geen geluk. Weet je, ja, een paar procent geluk natuurlijk. Maar ook gewoon ja, je leert van de, van de, van de voorgaande jaren. en Je probeert, uh, je probeert uh, risico's uit te sluiten. Ook op de 1500 meter bij de vrouwen verdedigt een Olympisch kampioen morgen de titel. Irene Wust. Ze is ploegenoten van Sven Kramer bij TVM. Daar we alles in de voorbereiding voor de verandering eens op rolletjes lekt te gaan. Ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon een hele relaxte sfeer zitten. Een hele goede ploeg en dat we heel veel lol hebben. En ik denk dat dat uh, inherent is aan goede prestaties. Dus wat dat betreft, uh, ja, wat Gerard ook zei, we hebben een hele goede basis gedraaid. En uh, ja, hopelijk kunnen we daar dit jaar seizoen op oogsten. Nou is het cliché, in de zomer wordt iedereen olympisch kampioen, iedereen die, die op de ijzer staat. Maar in dit geval is het wel dat alle voortekenen uh, bij iedereen, of in ieder geval bij jou en bij Sven Kramer, de goede kant op wijzen. Ja, absoluut. Ja, ik heb, uh, de eerste trainingswedstrijd heb ik nog nooit zo, uh, zo snel gereden als dit seizoen. Dus wat dat betreft is dat zeker een goed voorteken en uh, ja, dat biedt veel vertrouwen. Geert Kuiper zei, de beste drie kilometer ooit in de voorbereiding van iedereen Wüst. Ja, de beste vijf kilometer, dus uh, ja, dat is zeker waar. En we zien morgen in Tielf Michel Mulder weer terug, op de 500 meter. Hij won het NK vorig jaar, hij werd ook wereldkampioen sprint... maar waar Kramer en Wüst de zomer vervolgens zonder een schrammetje doorkwamen... brak Mulder in de zomer zijn pols. Toch, zegt Michel Mulder, hoeven we ons over hem geen zorgen te maken. Het is echt uh, wonderbaarlijk snel genezen. Uh, het was natuurlijk heel erg uh, goed kapot... Maar uh, ja, als ik nu zie wat ik alweer kan met mijn pols, uh, ik, ik mag van geluk spreken en ik ben, uh, ben heel goed behandeld. Ik heb natuurlijk in de zomer een inlineskate seizoen en daar vier weken voor het WK gebeurde het. Mijn eerste uh, teleurstelling was wel, oh jee, daar gaat het WK. Aan de spelen heb ik toen nog niet echt gedacht. Uh, tuurlijk zit dat altijd in mijn achterhoofd, Sochi, maar op dat moment uh, was het eerst het WK inlineskate. Nou ja, vier weken later stond ik daar. Dus uh, ik heb niet mijn titel kunnen verdedigen, maar ben wel weer vierde geworden, dus fysiek sta ik er gewoon nog goed voor. Drie afstanden dus morgen. De mannen rijden de 500 en de 5000 meter en de vrouwen de 1500 meter. De enkele afstanden beginnen om half vier en ze zijn uiteraard te volgen op Radio 1. En dat zei Steven Dadabout. De internationale spelersvakbond FIFPro had vandaag zijn jaarlijkse congres. Van 60 landen waren vertegenwoordigers naar Slovenië gekomen. Op de agenda stonden onder meer onderwerpen als matchfixing en de hitte... bij de WK's in Brazilië en Qatar. Secretaris-generaal van de FIFPro is Theo van Zegelen. Het belangrijkste besluit van vandaag is volgens hem... dat de FIFPro niet langer tolereert dat spelersalarissen te laat... of helemaal niet uitbetaald worden. Dat is namelijk de voornaamste reden voor matchfixing. Het is natuurlijk heel duidelijk dat uh, uh, de FIFA en de UEFA en ook de bonden niet langer uh, dit probleem kunnen, kunnen ontwijken. Dus uh, hoe kan je dat doen? Nou, de FIFA kan natuurlijk de regels uh, veranderen. en um, Zij kunnen natuurlijk ook internationaal uh, clubs uh, uitsluiten uh, voor uh, internationaal voetbal. En landen, met name landen, uitsluiten voor WK kwalificaties. Ze hebben sancties genoeg. Hetzelfde geldt voor de UEFA, hetzelfde geldt voor de nationale bonden. Invoeren van licentiesystemen is natuurlijk... Uh, we hebben het in Nederland al lang. En waarom zou dat niet in andere landen kunnen? Het is denk ik niet een kwestie van... Dat de regels... Uh, er moeten er een aantal worden veranderd. Maar de meeste regels zijn er al. Maar het gaat erom dat de regels ook worden gebruikt. nageleefd. Ja, gebruikt. En denkt u ja, en dat de FIFA daartoe bereid wordt, is? Nou, ze, ze zullen wel moeten... Het kan gewoon uh, uh, niet zo zijn dat uh, uh, iedereen uh, een moord en brand scheelt over doen, maar vervolgens gewoon uh, de spelers uh, laat barsten. In name in Oost-Europa zien we dat, maar ook in, in Azië, zelfs ook in Zuid-Europa. Dat uh, de spelers uh, laten barsten en uh, aan een lot overlaten. En ik denk dat het, uh, de, de FIFA en de UEFA, maar ook de nationale bonden, uh, nog eens, nou eens de moed moeten tonen om gewoon uh, niet langer uh, te dulden. En ook de sancties te nemen... die ze allemaal in hun reglementen hebben staan. Daar zit het grote probleem. Dus het, is, het is niet zo ingewikkeld als dat iedereen denkt. Als iedereen netjes de regels naleeft dan um, is het volgens mij uh, binnen een uh, jaar op te lossen. Um, een van de dingen die ook op het congres uh, aan de orde uh, zijn geweest... is de hitte in Qatar. Uh, onder andere meneer Vincent Koutenbarsje, onderzoeker uh, van het AMC... heeft daar het een en ander over gepubliceerd. Uh, wat was zijn voornaamste conclusie? Kijk, de, het grote probleem is... iedereen heeft het overspelen in de hitte. Ja, iedereen heeft er een mening over. En ja, het lijkt mij... Uh, ...als leek ook onmogelijk uh, om uh, 40 graden uh, hitte te spelen. En afgezien van het feit dat dat natuurlijk niet goed is voor het spel zelf... Uh, ...maar wij hebben uh, eigenlijk uh, al een, een, een, een jaar bezig met een onderzoek in Brazilië. Uh, want uh, er, er komt natuurlijk eerst nog een, uh, een WK in Brazilië aan... Ja, ...waar we, de, de omstandigheden Qatar, niet, niet veel minder zijn dan in Qatar, hè? Nee, er zijn de omstandigheden, zeker in het noorden van Brazilië, niet veel minder... Dus wij vonden het eigenlijk wel van belang dat we nou eens ook uh, van experts uh, weten hoe dat zit. En wat uh, Vincent Gutenberg uh, um, duidelijk heeft uitgelegd is dat er zijn natuurlijk in Australië en ook in de Verenigde Staten in, de in voetbal voetbalmerken voetbal en in Australië uh, ook in rugby al lang uh, onderzoeken gedaan en uh, wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat het spelen in ieder geval bij een temperatuur van boven de 38 graden... niet ongezond is, maar ten zeerste wordt afgeraden. En hij heeft nog eens duidelijk gemaakt dat die onderzoeken allang op de plank liggen. En dan kan je zeggen, ja, in Qatar kan het anders zijn... maar het heeft te maken met de hoogte van de temperatuur en de luchtvochtigheid. En het blijkt gewoon dat in Qatar, en dat heeft hij hier aangetoond... Aan de hand van uh, wetenschappelijk onderzoek. dat je daar niet kan spelen. Uh, in uh, de maanden, in de zomermaanden. Dat is absoluut onmogelijk. Ja, maar wat voor macht hebt u tegenover de macht van het geld? Ja, nee, wij, wij, wij hebben, het gaat niet om macht. Het gaat erom dat. We hebben, de, we hebben natuurlijk. Uh, uh, uh, in ieder geval als je naar Brazilië kijkt, bijvoorbeeld. Zijn er ook gewoon, uh, is er ook gewoon wezing over. dat je niet uh, op, uh, bij 40 graden man sport. Dus uh, dat is niet een kwestie van macht. Dat is een kwestie van het respecteren van de, de, de wetgeving in diverse landen. Nou zal dat in Qatar niet het geval zijn. Maar um, ja, wij uh, zullen de spelers, want we weten natuurlijk op dit moment volstrekt niet wie daar gaat uh, voetballen. Als daar uh, gevoetbald wordt. Maar wij zullen de spelers dat uh, de strengste afraden. En uh, ja, het is heel simpel, daar zullen de spelers niet spelen. Nee, en er is geen andere oplossing. Uh -huh. In de medische maar commissie. Dat begrijpt de FIFA ook wel hoor. Daar is de rest FIFA zit van bewust. We hebben het over topspelers. En die kun je natuurlijk niet blootstellen aan zulke soort risico's. Eh, maar in de medische commissie van de FIFA zijn de spelers op dit moment niet vertegenwoordigd. hebben dus geen enkele stem. En, en hebben dus ook ja, nauwelijks iets om te zeggen van. Ja, wij doen het niet, want tegen wie moeten ze dat zeggen? Nee, dat is, dat is waar. En daarom hebben we nu ook. ...gevraagd aan uh, de FIFA... ...om uh, uh, in ieder geval ook een stem te hebben... ...in die medische commissie. Ik denk, en dat gaat ook gebeuren... ...en wij zullen uh, binnen zeer korte tijd... Uh, ...daarvan een officiële bevestiging krijgen. Maar ja, daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Nee, heeft u ook een kandidaat maar daarvoor? Het goed? Ja, we hebben uh, vandaag besloten... ...dat Vincent Rutenberg de kandidaat is... ...die voor de FIFA dat, dat doet. En... Um, ja, daar zijn we erg blij mee. Maar u zegt al, we hebben geen enkele garantie dat de FIFA naar ons wil luisteren wat dat betreft. Nou, ik kan me niet voorstellen dat... Uh, ik ken de doktoren van de medische commissie, want uh, ik heb ze een aantal keren ontmoet. Maar dat die doktoren van de medische commissie... Uh, uh, of ze moeten ook zwijken onder de druk van het geld, zoals je dat zelf zegt. Maar ik kan me niet voorstellen dat die met een andere, tot een andere conclusie komen... als er uh, diverse wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat dat niet kan. Ik zie niet voor niks dat Blatter zelf uh, eigenlijk het vuurtje heeft aangewakkerd. door te zeggen: uh, in een stadium van uh, we kunnen daar niet spelen in de zomer. Dus Ik maak me eerlijk gezegd daar niet druk om. Ik, ik denk dat dat eigenlijk een. een uh, voor mij uh, is het eigenlijk voor 99,9% uh, zeker dat daar niet gespeeld wordt uh, in de zomer. En dat is onmogelijk. En dat. Ja, nogmaals, Blatter zegt het zelf. En, uh, alle doktoren met een, die zullen dat ook bevestigen. Spelen in de, in, in de zomer in Qatar, dat uh, kunnen we vergeten. Theo van Zegler van de Vif Pro, hartelijk dank voor uw commentaar. Oké, okay, geen dank. En wij gaan snel naar Bas Tichelen voor de slotfase van Dynamo Zagreb PSV... met de enige juiste uitslag en stand, hè, geloof ik, op het ogenblik. Ja, het hoeft voor mij ook niet snel, hoor, Ronald, hier naartoe. <laughs> uh, het mag best, maar het is inderdaad nog steeds 0-0, 2,5 minuut nog te gaan... Er zal nog wat extra tijd bijkomen. PSV heeft in de tweede helft toch in ieder geval 2, twee, 2,5 kans gehad. Heeft bovendien gezorgd in de tweede bedrijf dat de tegenstander wat minder vaak in de buurt van het doel van PSV gekomen is. En krijgt nu op de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant een vrije schop te nemen. Nou is de paai daar ogenblikkelijk weer bij gaan staan. Maar die bal ligt aan een kant waarvan je zegt die ligt fijner voor iemand met een linkerpoot. Dus staat schaars er ook weer bij. Dit zijn de twee heren die al eerder een vrije schop hebben genomen voor PSV. Toen rechtstreeks op het doel. Nu hebben zich vier koppers gemeld in dat strafschopgebied. En ben ik benieuwd wie van de twee heren gaat trappen. De paai is de eerste die een aanloop neemt. En die schiet toch ineens. En uh, verrassend hoor, op de vuisten van de keeper. Die blijkbaar toch weet dat de paai dat kan. En daar rekening mee gehouden heeft. Aan de andere kant van het veld komt die bal voor de voeten van Hiljemark. Een van de invallers. Zo krijgt de avond nog een vervolg. Maar belandt die bal uiteindelijk toch in de handen van Zelenica. En daarmee is het dan voorbij. Uh, met de entree overigens van Hiljemark. En ook de entree nog van Matafs. ...in het slot van deze wedstrijd. Die kwamen voor uh, de heren Localia en Maher, betekent het automatisch. Want dat waren de tweede en de derde wissel van PSV. Dat er geen rentree komt voor Luciano Narsing, Die dus wel mee was, maar geen minuten gaat krijgen. Oei, struikelpartij aan de andere kant. En nog een kans voor Zagreb. Geen kleine kans ook. Junior Fernandez schiet en doet dat vanaf de linkerkant. Nadat ik denk dat dat dan Arias is geweest, eigenlijk weggeleidt. We moeten wel een centrale verdediger naartoe. Dat is Bruma, die loopt ook wel een stapje. Maar komt dan vervolgens tot de conclusie dat er eigenlijk al geschoten kan worden. Hij mikt op de verre hoek deze, zoals al eerder gezegd, uh, van Bayern leverkusen gehuurde speler. Maar dat gaat allemaal maar net naast. Zo zit er in de staart van dit duel toch nog wat venijn. Nou, kan je ook zeggen, een kinderhand is gauw gevuld. Want zelfs de discussie over Zwarte Piet is aardiger geweest de afgelopen dagen <lacht> dan deze wedstrijd. Want er uh, is weinig te genieten geweest. Maar in de laatste minuten heb je toch nog het gevoel dat je even bij de les moet blijven. Omdat je in zo'n wedstrijd ook maar zo tegen een moment kan aanlopen... dat er vroeg of laat toch nog eens een keer een bal invliegt. Of dat nou terecht zou zijn of niet, zeker in het geval van PSV. Balbezit voor Zagreb, Simonic. De man dus die jarenlang in Duitsland bij Hertha speelde, bediend. Maar weer eens Fernandes aan de linkerkant. Dat is een hele aardige speler, geeft denk ik nu zijn tegenstander een duw. Arias, dat gebeurt inderdaad. En zo krijgt PSV dan een vrij schop te nemen. Arias is een van de drie PSV's met geel op zak trouwens. Bruma en uh, Toyvonen zijn de andere twee. Dat is eigenlijk ook allemaal wat onhandig in een duel waarin je het gevoel hebt dat het niet nodig was geweest. Als PSV wat beter bij de les zou zijn geweest. Wat assertiever zou hebben gespeeld. Wat slimmer. En vanaf het begin wat energieker. Dan had het de wedstrijd denk ik niet alleen vrij eenvoudig naar zich toe kunnen trekken. Maar was, had het ook niet het gevoel gehad dat het allemaal nog moeilijk was. Nu in de extra tijd. Drie minuten komen erbij. Nog 2,5 minuut over. Toyvonen krijgt in een duel nog... Te maken met een slingerende arm van een tegenstander. En nou ben je bij hem altijd geneigd om te zeggen. Dan weet je ook eens hoe het voelt als je het zelf doet. Want uh, daar heeft hij natuurlijk ook nog eens een handje van. Nu is de arm wel degelijk tegen zijn gezicht aangekomen. Dat levert PSV nog een vrije schop op. Die bal ligt op 35 meter van het doel. De Pai gaat zich er weer mee bemoeien. Dat lijkt me om het in één keer te doen bijna onmogelijk. Hoewel met hem weet je het nooit. Smokkelt nog wel één of twee metertjes. Terwijl de scheidsrechter wegloopt bij de plek waar de vrije schop genomen moet worden. Heeft hij dan nog iets geks in zijn hoofd? Koppers mee. En de Pai die schiet in de op het doel. Ja, 35 meter. Nou is er een redding nodig van Selenica. En die bokst de bal dan naar de zijkant weg. Waar die door een van de verdedigers over de achterlijn wordt gelopen. En dan krijgt PSV nog een hoekschop te nemen ook. Je moet het maar durven. En je moet het ook maar kunnen. Want als die keeper niet in de goede hoek ligt, gaat die bal er nog in ook. Dat is een goede knal van Depay. Van wie we in Nederland uiteraard inmiddels wel weten dat hij het kan. Maar blijkbaar hebben ze zich in Zagreb goed voorbereid. Een hoekschop nog voor PSV. Indraaiende bal. Van Schaars, keeper komt. Maar de bal wordt bij de eerste paal weggekopt. Zo wordt het nog spannend zeg, op het eind. En blijkt dat het puntje op mijn stoel er niet helemaal voor niets heeft gezeten. Nu nog een voorzet van PSV, van Jozef Maar die bal blijft dan buiten het bereik van spitsen. En nu is het gevaar. De andere kant, als Dynamo Zagreb via Junior Fernandes wil gaan counteren, PSV vier, vijf mensen... als een dolle mee terugstuurt de eigen helft op. En zelfs Toyvonen dat doet. En die geeft uiteindelijk de bal rustig in de richting van Titon. En dan komt er langzaam maar zeker een einde aan deze avond... waar Dynamo Zagreb en PSV er weinig spectaculaire wedstrijd van hebben gemaakt. Je kan dit geen klantenbindertje noemen. Je kan dit geen reclame noemen voor het voetbal, het tegendeel zelfs. En het gaat, zoals het er nu uitziet, aflopen op 0-0. En ik kan mij gezien, eh, ja de hoedanigheid waarin PSV zeg maar, in wisselvalligheid speelt, ook in de Europa League weer, dat je zegt een uitwedstrijd 0-0, we vinden het prima. Maar eh, nee, genieten, dat hebben we niet gedaan. De Franse profclubs gaan eind november staken. Ze protesteren daarmee tegen de zogenaamde supertax die de Franse regering oplegt aan de rijksten van het land. Julian van Wessem is journalist in Frankrijk. Goedenavond, Julian. Ja, goedenavond. Hoe hard worden de clubs getroffen als ze, als ze er zelfs voor willen gaan staken? Ja, de clubs worden er natuurlijk uh, door getroffen, met name de topclubs... Uh, uh, omdat ze behoorlijke salarissen uitkeren aan de topspelers die ze binnenhalen... om de competitie aantrekkelijk te krijgen... En uh, dat kan oplopen tot zo'n 20 miljoen voor Paris Saint-Germain. Maar ook uh, zeg maar kleinere clubs ze zullen toch wel 5, uh, 5 miljoen extra nodig hebben om uh, die belasting te kunnen voldoen. En dat is op een begroting van uh, voor die clubs 50, 60 miljoen. Is dat een behoorlijke tik die ze erop krijgen. En uh, men is verontrust omdat A, de concurrentiepositie met het buitenland in het geding komt. Maar vooral ook omdat de competitie voor buitenlandse spelers... Uh, niet meer aantrekkelijk is om in Frankrijk te spelen. Ja, um, nou zal het voor Paris Saint-Germain niet zoveel uitmaken, dat geld. Want die hebben een, uh, een schatrijke eigenaar. Maar zijn er ook echt clubs die in hun bestaan bedreigd worden? Ja, dat moet je natuurlijk afwachten. Maar de voorzitter van Lyon, natuurlijk ook geen kleine club... die zegt, van, als wij deze extra belasting moeten betalen... dan uh, moeten we de bouw van ons nieuwe stadion weer uitstellen. En, en uh, dat gaat dan ook weer ten koste van werkgelegenheid in Lyon. Natuurlijk is het een, een symboolpolitiek die uh, de clubs erg treft... Terwijl het, uh, de clubs als een van de weinige uh, groepen die geraakt worden niet kunnen uitwijken naar het buitenland... omdat ze nu eenmaal aan Frankrijk gebonden zijn. Als een onderneming uh, dat doet, dan kunnen ze eventueel nog naar, uh, ja, naar Engeland of naar, uh, naar België personeel uh, uitkeren. Maar dat kan dus een voetbalclub niet doen bij wet... En in feite worden ze daardoor dubbel getroffen. En het zit heel veel voorzitters, dat zijn natuurlijk even die scheiken en die Russen mm -hmm. van Monaco niet meerekenend. Het zijn natuurlijk toch vooral lokale ondernemers die zo'n club uh, eigenlijk runnen. En die zeggen ja, we worden nu dubbel geraakt, dus we hebben er geen zin in. En een voorzitter van Bordeaux heeft al gezegd, dan stop ik ermee. En dan ben je natuurlijk meteen, is de club Bordeaux bijna uh, failliet. Ja. En deze belasting moeten de clubs betalen in Frankrijk en niet de spelers, niet de rijken zelf? Ja, het zijn de clubs die de staking hebben aangekondigd en niet de spelers. Omdat de vele spelers hebben natuurlijk een, zeg maar, een, een netto-contract hebben. Dus het valt volledig ja, ja. terug op de spelers. Ja, ja. Uh, hoe groot acht jij de kans dat er daadwerkelijk gestaakt wordt straks? Uh, die acht ik wel groot, omdat in Frankrijk uh, in de hele maatschappij wel heel makkelijk wordt gestaakt. Dus dat, uh, uh, en daarbij moet ik zeggen dat de, de datum is een beetje verrassend is, omdat uh, drie dagen later een midweeksprogramma op het uh, programma staat. En eigenlijk uh, uh, kunnen ze dan uh, ja, die, die week die ze dan in uh, ja. 1 december moeten spelen, kunnen ze dan in januari weer inhalen. Oké, okay, Julian Verwesten, het is duidelijk. Graag gedaan. Dynamo PSV is afgelopen 0-0 gebleven in die ene laatste minuut. En vanaf half vier morgenmiddag kunt u luisteren naar flitsen... van de Nederlandse kampioenschappen Afstanden schaatsen op Radio 1. En langs de lijn morgenavond 10 uur natuurlijk weer de volgende aflevering. En het komende uur kunt u luisteren naar Met het oog op morgen. Chris Keijner zit hier dan achter de microfoon. Nog een prettige avond. Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen Een meteoriet die inslaat op aarde Lekkende kerncentrales En een stijgende zeespiegel Twee dingen Staat deze week stil bij de gevaren die ons bedreigen Met morgenavond Delta-commissaris Wim Kuiken De man die moet zorgen dat wij droge voeten houden Kijk, wij zijn voor 60% overstroombaar in dit land Wim Kuiken over Nederland Waterland En over de vraag of we ons zorgen moeten maken Twee dingen Morgenavond Tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Weet u, mijn zoon beheert mijn bankrekening. Maar. Uh, hij betaalt er ook zijn eigen rekeningen mee. Het houdt niet op. Wat moet ik nou doen? Je... Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf.